5 uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. De inauguratie van de nieuwe Franse president Macron is komende zondag. De inauguratie valt een maand voor de parlementsverkiezingen. Om volgende maand beter te scoren dan gisteren bij de presidentsverkiezingen. wil de top van het Front National dat de naam van die partij wordt aangepast. De partij wil zo breken met het extreemrechtse verleden. Een agressieve hond heeft gisteren in een park in Sandpoort Zuid bij Haarlem. een meisje van vijf in haar benen en gezicht gebeten. Haar oma, die het kind wilde beschermen, liep bijtwonden in haar wang op, meldt de regionale omroep NH. Opa probeerde de hond weg te jagen door hem te schoppen, tot woede van de eigenaar. Die wist uiteindelijk zelf zijn hond los te trekken. De politie bekijkt wat er moet gebeuren met de hond. Op de Noordzee is het grootste windmolenpark van Nederland geopend. Het heet Gemini en ligt ruim 50 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De 150 windmolens wekken schone energie op voor bijna 800.000 huishoudens. Geen heeft een groter vermogen dan de drie bestaande windparken voor de Nederlandse kust bij elkaar. Bij Zeeland is een nog groter park in aanbouw. Dat moet in 2020 klaar zijn. De man die vorige week twee mensen gijzelde in Arnhem... deed dat mogelijk omdat hij een grote hekel had aan de overheid, dat zegt het OM. De man van 57 hield twee handhavers van de gemeente... drie uur vast in de Arnhemse wijk Klarendal. Daarna gaf hij zich over. De Australische douane heeft gisteren per ongeluk... twee unieke plantenresten vernietigd. Het ging om onvervangbare planten uit de 19e eeuw. Ze waren in bruikleen gegeven door een Frans museum. Vermoedelijk waren de papieren niet in orde. Daarom verdwenen de planten in een verbrandingsoven. De plantenresten zouden worden onderzocht... op gelijkenis met pas ontdekte planten in Australië. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, het is 11 tot 15 graden. Vannacht is het helder en er is kans op voorstaande grond. Morgenochtend zonnig, later meer wolken en 10 tot 14 graden. Vanaf donderdag wordt het warmer. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal. Er zijn twee uitzonderingen, allebei op de A4. Er was aan het begin van de middag een ongeluk bij het Rinkverdakverdukt. Vandaar dat het wat drukker is vanuit Amsterdam tussen Schiphol en het Rinkverdakverdukt. Reken op zo'n 10 tot 20 minuten vertraging. Verderop naar Rotterdam een half uur extra door een ongeluk bij het Ketelplein. Daarom is Rijkswaterstaat aan het doseren en rijdt het langzaam tussen Rijswijk en het Ketelplein op de A4 naar Rotterdam. Het advies is om voorlopig maar via de A13 te rijden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ik heb er